4 uur en dan het wel met het NOS journaal. De Britse koningin Elisabeth reist niet naar Zuid-Afrika... voor de herdenkingsdienst van Nelson Mandela dinsdag. In plaats daarvan houdt ze een unieke herdenkingsdienst in Londen. De lange reis naar Zuid-Afrika is te zwaar voor de 87-jarige koningin. Daarom gaat kroonprins Charles dinsdag naar Johannesburg... samen met premier Cameron en oppositieleider Millie Band. Elisabeth houdt in het nieuwe jaar een speciale herdenkingsdienst... in de belangrijkste kerk van Groot-Brittannië, de Westminster Abbey. Het is voor het eerst dat dat gebeurt voor een niet-Brit... In de Tweede Kamer is teleurgesteld gereageerd op de oneenigheid bij het bezoek van de Nederlandse delegatie aan Israël en de Palestijnse gebieden. Tijdens het bezoek bleek dat premier Rutte de feestelijke ingebruikname van een containerscanner had afgelast, omdat Israël niet toestaat dat de scanner wordt gebruikt voor handel tussen de twee Palestijnse gebieden gaza en westelijke Jordaan-oever. Minister Timmermans bleek vanochtend oneenigheid te hebben over een bezoek aan Hebron. Hij kreeg tegen zijn zin Israëlische militairen mee en daarop zegde hij het bezoek aan de oude stad af. In Engeland neemt het aantal berichten toe over matchfixing... de grootschalige beïnvloeding van voetbalwedstrijden voor gokkers. Vorige maand werd al bekend dat er wedstrijden... in de lagere divisies werden onderzocht. Nu blijken er ook sterke aanwijzingen te zijn... voor manipulatie op de hoogste niveaus. Een undercover-verslaggever van The Sun sprak met onder andere... een Nigeriaan die vroeger speelde voor Portsmouth. Die vertelde dat hij 70.000 pond had gekregen voor de rode kaart... die hij in een bepaalde wedstrijd had versierd. In de Eredivisie heeft Feyenoord uit bij Heerenveen met 2-1 gewonnen. Feyenoord blijft daardoor op de vierde plaats staan. Er zijn vanmiddag nog drie wedstrijden en die zijn nog niet klaar. Het weer overwegend bewolkt en droog. Het is een graad of 9. Vannacht koelt het nauwelijks af. Morgen overdag ook nog mild en droog met misschien wat zon. Maar na morgen kouder met s'nachts lichte vorst. Dit was het NOS-journaal. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad.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 Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. <tieke tekst> Welkom terug bij langs de lijn derde uur. We gaan naar Arman Afzaroğlu. Go ahead, Pekswop. Zwolle doet wat terug. Stef Nijland heeft een paar minuten geleden de 4-1 laten aantekenen. De invaller Nijland een kwartiertje geleden in de ploeg gekomen voor Saimak. Het was een hoeschop voor Peck van Klieg en die bal werd niet goed verwerkt achterin door de Ahead Eagles. En Nijland, de bal kwam zomaar voor zijn voet aan de rand van het strafschopgebied. Nijland haalde goed uit. De bal ging langs Eloy Room. en 4-1 dus nu voor Ahead Eagles. stand misschien iets dragelijker geworden voor Peck Zwolle, maar veel zal het niet uitmaken. Want de Eagles leiden dus nog altijd met 4-1 nu. Henk Kok kijkt naar het laatste kwartiertje in, uh, bij Groningen-ADO. En daar staan ze onbekend hoor. Ze scoren in dat laatste kwartier ontzettend vaak uh, Henk. Ja, dat wel, maar Groningen heeft er dus weer in deze wedstrijd heel weinig afgedwongen. Ik vind ADO Den Haag de betere voetballende ploeg. Groningen creëert te weinig. Ik moet eigenlijk zeggen dat ze helemaal geen kansen hebben gecreëerd in die tweede helft. Uh, ze zijn niet in de goede doen. En dan kun je kijken naar Groningen, maar je kunt ook kijken naar ADO Den Haag. En dan geeft er credits aan ADO Den Haag, als ik ook nog even mag noemen... dat Van Haren een hele goede mogelijkheid kreeg op de rand van het 16 meter gebied. Zijn schot was niet voldoende zuiver. En Meijers, de linkerverdediger, schoot ook nog eens een keertje in het zijnet. En daar heeft Groningen... Nagenoeg niets tegenovergesteld. Kramer is daar het doelpunt te maken. En dat is ook de enige Kramer die we vanmiddag in actie horen. Want bij het schaatsen is hij er niet bij op de 5 kilometer. Wel Bob de Jong, Sebastian Timmerman. Maar die rijdt voorlopig achter de feiten aan. Na 2600 meter zijn namelijk de feiten dat de tegenstander van Bob de Jong... dat is Alexis Conté. Die komt uit Frankrijk, maar rijdt in de ploeg ook van Bob de Jong. De bandploeg van Jillet Anema. Dus ze kennen elkaar goed, zijn ploeggenoten. Dat Conté sneller is na die fase. Bob de Jong kruist maar net voor de Fransman langs. En dan gaat Bob de Jong de buitenbocht in. Alexie komt er de binnenbaan in. En dan zijn ze op weg naar de 3 kilometer. Maar zijn de, de andere feiten dat ze ook behoorlijk langzamer zijn dan Jan Blokhuizen was? Die reed namelijk 3,45,26 over de 3 kilometer. Bob de Jong 3,48,12. En is ook in de rondetijd 30 rond langzamer. Het verschil is 2,8 seconden. Maar we gaan Henk. naar Henk Pop. De gelijkmaker van FC Groningen. Die gelijkmaker wordt gemaakt door Bottingen. na een geweldig schot van Kieren. Die stond vanaf de linkerkant, Scoot die de bal in. Die werd nog prachtig gered door Coutinho, goed beroerd door Coutinho. En toen was het in tweede instantie Bottekin of was het nou Kappel? Of Ik denk dat het toch Bottekin was die de bal binnenschoot. Het is dus in eerste instantie Kiem, die kapt de speler uit, schiet dan. Die bal die wordt weggestompt door... Door uh, Coutinho vanzelfsprekend. En dan is het toch uh, Bottekin die die bal uh, binnen schiet. Nee, Kappelhoff. Het is Kappelhoff geweest. Kappelhoff en niet Bottekin. Kappelhoff die uh, schoot die bal binnen. Bottekin stond er wel dichtbij. Maar Kappelhoff die op die bal in één keer op de pantoffel. En zo staat Groningen toch op gelijke hoogte met ADO Den Haag. Het is één tegen één. En dan Sebas in Berlijn bij het schaatsen. Waar uh, Alexi Conte nog altijd de voorsprong heeft. Met nog drie ronden te gaan ten opzichte van Bob de Jong. En dat niet alleen. Die voorsprong ook... Uitbreid, wel 2,5 seconden langzamer was zojuist dan de doorkomsttijd daar van Jan Blokhuizen. Die hoeft zich geen zorgen te maken. En wat Bob de Jong betreft 37 jaar met zijn enorme dosis aan ervaring... Op zak. Vorige week van het ijs af geweest. Getraind in Tenerife. Daardoor de 10 kilometer in Astana laten lopen. Maar dit is uh, geen lekkere comeback op het ijs. En wellicht dat Bob de Jong hier toch wel een beetje door aan het twijfelen slaat. Ook al is het pas uh, begin december en gaat het er eind december op het Olympisch kwalificatie toernooi pas echt om. Maar Bob de Jong die leidt de nederlaag vandaag in uh, Berlijn. Want hij gaat niet sneller rijden dan Jan Blokhuizen. Conté gaat hier wellicht Bob de Jong zelfs verslaan. Want gaat met nog voorsprong ten opzichte van zijn ploegenoot. uit die ploeg van Adema de binnenbocht in. De Jong knokt, knokt, knokt voor wat hij waard is. Maar komt geen centimeter dichter bij Alexis Conté die op weg is naar de bel. Daardoor komt in 5, 8, 9, 5 49, 0, dan daarmee ook iets langzamer is dan bijvoorbeeld Bart Swings. En dan ook Douwe de Vries was bij het ingaan van de laatste ronde. En zo is het nog maar de vraag of Conte die Wiens rondetijden trouwens worden aangegeven door Bart Veldkamp als assistent van Jillette Anema of uh, Conter wel in de top 3 terecht gaat komen. Dat gaat Bob de Jong dus niet lukken ook. Bob de Jong leidt een, nederlaag, een gevoelige nederlaag op deze 5 kilometer in Berlijn. Jan Blokhuizen blijft de snelste met nog één rit te gaan. En Bart Swings blijft de nummer 2. En Douwe de Vries blijft de nummer 3. Want Conter komt niet verder dan de achtste tijd tot nu toe. En de negende tijd slechts voor Bob de Jong. 6-22, 14. Dat valt enorm tegen. Eén rit nog te gaan... En daarin gaat Jorrit Beresma het opnemen tegen de Olympisch kampioen van de 10 kilometer. De Koreaan Seung Hoon Lee. Intussen gaan we even naar Amsterdam. Daar is de laatste dag van de Swim Cup. En dat was zojuist de 50 meter vrije slag. Met Edwin Cornelissen en met ja. Ranomi kromo Edwin. Ik wou zeggen, niet in het water hoor, ja. Edwin <laughs> Ranomi wel. Uh, ja, voor haar niet een heel groot belang. Het is een swimcup waarin het gaat om uh, de verdeling van uh, EK-tickets... voor het EK-lange baan volgend jaar in Berlijn. Ranomi kromo met haar staat van dienst... is natuurlijk al geplaatst voor dat uh, EK. Maar ze wilde wel een lekker gevoel overhouden aan uh, deze swimcup. En ik kan me zo voorstellen dat ze dat wel gedaan heeft. Ze heeft uiteraard de 50 meter vrij gewonnen. Uiteraard omdat het de deelnemersveld nou niet zo heel indrukwekkend was. Maar haar Tijd van 24 seconden. 20 honderdste. Is bepaald niet slecht te noemen in deze fase van het seizoen. 15 ste valt die tijd hoger uit. Dan de tijd die ze in Barcelona op het WK neerzetten. Dat is natuurlijk een heel ander toernooi waarin je altijd nog wel wat sneller zwemt. Maar ze laten het toch maar zien hier in Amsterdam. Een hele fatsoenlijke tijd. En ik denk ook een lekker gevoel richting het EK korte baan. Wat het komend weekend gehouden gaat worden in Denemarken. En Omicron dus haar race gewonnen. Qua EK lange baan heel, niet geen hele grote belangen voor. Voor haar, maar uh, ja, het zal voor haar vooral te doen zijn om het goede gevoel te krijgen, en ik kan me ze voorstellen dat ze dat heeft. Henk Kok. Ja, je kijkt naar een leuke wedstrijd. 82 minuten is inmiddels gevoetbald. Daarna Ado Den Haag mag zo meteen aan de linkerkant een hoekskop gaan nemen. Zojuist waren ze nog dicht bij een tweede doelpunt. De voorzet van Van Duinen vanaf de rechterkant van het veld. En je zag bij de tweede paal, zag je, je Gerp vrij lopen. Nu komt de hoekschop. even kijken naar die hoekschop. Doelpunt. Doelpunt van Beugelsdijk. Taxatiefout van Bizot. Taxatiefout van Bizot. Absoluut. Hij komt naar de 5-meter lijn. mist de bal. En dan is het Beugelsdijk. Die de bal binnenkopt. Ik vind dat eerlijk gezegd niet helemaal onverdiend. Van kort hiervoor was ADO Den Haag ook nog bij een tweede doelpunt. Dat gelukte niet na die voorzet van Van Duinen. Maar deze hoekskop wordt door Beugelsdijk perfect ingekopt. Naar een taxatiefout van Bizzot. En Groningen heeft nu nog in elk geval 8 à 10 minuten. Om de stand weer gelijk te trekken. ADO Den Haag leidt met 2-1 in de Euroborg. En de Derby is beslist Armand. De IJsselderby is beslist met een 4-1 voorsprong voor de go Ahead Eagles. Maar dat betekent niet dat het geen leuke wedstrijd blijft. Want dat is het nog steeds. Het ligt nu helemaal open bij beide ploegen. Bij go Ahead is de concentratie wat verslapt achterin. Waardoor Pax Vollender voetbal wat vaker uitkomt. Net schoot Ryan Thomas nog een bal op de paal. En nu geeft diezelfde Thomas een voorzet. Zoekt Benson. Maar bal kan worden weggewerkt door Doken Schmid achterin bij Go Ahead. Dat zelf ook nog een aardige kans kreeg net. Via Turuc, maar die schoot de bal op de vuisten van Diederik Boer. Die daar redding op kon brengen. En nou, genoeg kansen dus in de slotfase van deze wedstrijd. Ik zie Pax Zwolle niet drie goals maken. Dat zal niet gebeuren, maar Pax Zwolle is wel in balbezit. Nog altijd nu aan de linkerkant. Met Aschente die aanvoerder is. Omdat Broerse al vroeg in de wedstrijd gewisseld werd. Hij maakte wat fouten. Broerse bij de 2-0. En Jans haalde hem daarop ook direct naar de kant. Pijnlijk toch voor een aanvoerder. Om zo snel in een wedstrijd gewisseld te worden. Go ahead. Nu een bal de linkerkant met Godé. Die net in de ploeg is gekomen. Godé geeft de bal mee aan Rijsdijk. Maar die laat de bal dan net van zijn voet afspringen. Waardoor Michael van der Werf ook een invaller. Maar dan aan de kant van Peck Zwolle over kan nemen. Nu een snelle counter van Peck. Via Hiwat aan de rechterkant. Goed verdedigd door Van der Linden. De aanvoerder. De man die de penalty, de 4-0 erin schoot. Nu is er een hoekschop of een ingooi voor uh, Peck Zwolle. Maar niet uh, voordat er uh, gewisseld gaat worden bij de go Ahead Eagles. Want daar gaat Sander Houtkoop naar de kant. Niet heel veel gezien van hem, maar hij was wel belangrijk bij één van de vier goals. Bij de 3-0 was dat. Hij uh, gaf de bal toen mee om Rijsdijk. Waardoor uh, Antoni uiteindelijk de 3-0 kon maken. Die Houtkoop uh, gaat er nu af. Hij wordt uh, vervangen door... Uh, Lars Lamboy En uh, het zal even allemaal weinig uitmaken. In de 85e minuut, als Go het Eagles leidt met 4-1 tegen Peksvolle. Hoe loopt het af in de Euroborg? Henk Kok. Niet te voorspellen, maar in elk geval staat Ado Den Haag voor met 2-1. En de klok staat op 85 minuten, maar ik heb al een paar keer gezien... dat Keuze Bijjoek op zijn horloos wees. Met andere woorden, Ado Den Haag zal ongetwijfeld wat tijdstraf krijgen. Er zal nog wel drie, vier minuten bij komen als zo die klok op 90 minuten staat. Maar na die 2-1 van Beugelsdijk, een ziedend schot van Sivkovic. vanaf de rechterkant op de paal. Niet op de binnenkant van de paal, maar op de buitenkant van de paal. Een beetje zodat die bal weer het veld instuitte. Het is een voetbalgevecht aan het worden. Sivkovic, Sivkowitz frustratie. Ook een gele kaart heeft hij gekregen. En zo gaat het maar door in deze wedstrijd. Nu zie ik de vlag omhoog gaan, is het buiten spel. Kramer trouwens, de spitsspeler van Ado Den Haag, de man van het eerste doelpunt, is gewisseld. Ik zag even dat Letchert lelijk op zijn voet ging staan. Nou ja, hij mag blij zijn, Letje, dat hij alleen maar een gele kaart daarvoor krijgt van het was toch een behoorlijke overtreding. Het spel, Bottekin. Bottekin op de helft van FC Groningen gaat over de middenlijn, gebaard naar de Kostis, maar die bal die gaat niet naar de Kostis. Dat was bedoeld voor de Texera Texeria die ook binnen de lijnen is gekomen. Die bal wordt nu voor Van Duinen. Dan is er ruimte in die verdediging van FC Groningen. Aan de buitenkant gespeeld door Van Duinen. Dan gaat Van Duinen lopen op die bal. daar Van Gert, nu nee, moet die bal. oh nee, nee. Arnberg kan er net niet bij. En zo heb ik eerder ook al een situatie gezien. De voorzet van Van Duinen. en kon er toen ook net niet bij. Omdat of er nog met een voetje tussen zat. En op deze voorzet niet helemaal zuiver van Van Duinen. Anders had geaard door Den Haag zomaar op 3-1 kunnen staan in deze wedstrijd. Het is niet gebeurd. 86 minuten gevoetbald. Er komen nog wel wat minuten bij. 2-1 voor Ado Den Haag. Rode kaart bij Sparta. Na twee keer geel voor Dogan. Sparta staat nog wel met 1-0 voor tegen Excelsior. Een Os staat nu met 2-1 voor bij Achilles 29 in de Eerste Divisie. De laatste rit van de 5 kilometer. Is er dan iemand, Sebast, die aan de tijd van Blokhuizen komt? Voorlopig Jorrit Bergsma, 3800 meter heeft hij afgelegd. En na die uh, afstand is hij 1 seconde en 900ste nog sneller dan Jan Blokhuizen. Maar het schema van Bergsma... Die halverwege de 5 kilometer versnelde en naar de 29-laag ging, loopt nu langzamer zeker op. Hoe is hij uit de zon teruggekomen op het ijs? Het is ploeggenoot van Bob de Jong en verbleef dus afgelopen week ook op Tenerife op dat trainingskamperij. Trouwens tegen seung Hoon Lee. De Olympisch kampioen op de 10 kilometer. En de winnaar van het Olympisch Zilver op de 5 kilometer. En die komt ook langzaam maar zeker weer dichterbij. Met nog twee ronden Ja, daar heb je het al. 30-2 voor Jorit Bergsma. Hij levert drie tiende in. Ten opzichte van het schema van Blokhuizen. Lee pakt ook 16e terug in deze uh, ronde. En dan moet Bergsma nog vaart gaan maken in de laatste uh, ronde. De laatste twee ronden van deze 5 kilometer. Om Blokhuizen van die eerste plaats te verdringen. Jan Blokhuizen die in 2008 wereldkampioen werd bij de junioren. En sindsdien. Geen grote wedstrijd meer op zijn naam wist te schrijven. En nu dichtbij een eerste overwinning dan is sinds 5,5 jaar. Want Jorrit Bergsma gaat de laatste ronde in met een rondetijd 30-2. En nog maar een voorsprong van 73 honderdste van een seconde. Ten opzichte van Jan Blokhuizen. En Seun Noon Lee komt ook dichter en dichterbij. En dan wordt het nog kiele kiel hoor. Of het Bergsma wordt of Blokhuizen in, uh, de, op deze 5 kilometer in Berlijn. Bij afwezigheid dus van Sven Kramer. De laatste bocht van uh, Jorrit Bergsma dicht tegen de lijn in de buitenbaan. Hij gaat Lee wel voorblijven. Maar komt hij aan die tijd van Jan Blokhuis of niet? Komt hij aan die 6.15.66? Ja! Dat lukt hem dan uiteindelijk toch. 6.14.82 is de winnende tijd vandaag in Berlijn. Weer geen overwinning. Voor Jan Blokhuizen. Strand weer op de tweede plaats. Bergersma wint. Blokhuizen wordt tweede. En Seun Hoon Lee eindigt op de derde plaats. Net voor Bart Swings. En Douwe de Vries. Bob de Jong valt dus enorm tegen. Komt niet verder dan de elfde plaats op deze vijf kilometer. Die wordt gewonnen door Jorit Bergsma. Groningen op jacht naar de gelijkmaker Henk Kostits gaat hier Nee, hij kan er net niet bij Sivkovic. Die bal die werd voor de goal gesvieden. De reeuw, die kopte, die bal die kon nog ingeschoten worden door Kostits. En dan komt Den Haag, die kruipt even door het hoog van de naald. Alberg, kan hij die bal bereiken? Nee, kan de bal niet bereiken. De bal is weer voor Adorian. in de middencirkel. Adorian een opening helemaal naar de linkerkant. Kostits, heel weinig van gezien in deze wedstrijd. En Groningen vecht tegen die 2-1 achterstand. mooie doepen van Beugelsdijk naar die taxatiefout van Bizot. Bal op de rand van een 16 meter gebied. Wordt weer opgepikt door Raad Dorian. Halverwege de helft van haar door Den Haag. Dan bot ik in. die wil naar de linkerkant spelen. Daar Kostit vrij staat, komt hij bij Van Duinen. Nee, van Duinen raakt de bal weer kwijt. En dan toch in tweede instantie gaat die bal naar Kostits. Hij is heel weinig langs Zuiverloon gegaan. En komt nu ook niet langs Zuiverloon. Zuiverloon wint het duel. En Van Duinen gebaat, ik wil die bal in de diepte hebben. Ik ben snel, maar de bal die komt niet in de diepte. Nu gaat hij over de rechterkant naar Gert. En aan de linkerkant zie ik Alberg die helemaal vrij lopen. Gaat die bal daar naartoe? Nee, en een hele slechte paas gewoon van Gert. Daar had Ado Den Haag veel meer uit kunnen halen. Ado Den Haag had eigenlijk al op 3-1 moeten staan. Van Alberg kreeg nog een dot van een kans. Foutje van Bottekin, Kopte verkeerd. Alberg kreeg de bal op de patoffel. Maar volley de, de bal voor en voorlangs. Nu is hij weer in balbezit Op de helft van FC Groningen. Een meter of tien buiten naar 16-meter gebied. Overwacht schot. Is het Hens of is het geen Hens? Op de rand van de 16 van Kappelhof. Nee, zegt Keuzebioek. Gewoon doorvoetballen. 90 minuten gevoetbald. komen. Er nog vier minuten bij. Kierm. Kierm speelt de bal in de diepte naar de Texera. Texera op de huid gezeten door Beugelsdijk. Beugelsdijk dringt hem naar de cornervlag en Texera probeert zich er langs te wurmen. Dan gaat de vlag van de grensrechter omhoog en mag Groningen een vrije schop gaan nemen. Een meter of tien, vijftien van de cornervlag af op de helft van ADO Den Haag ter hoogte van de zijlijn zo ongeveer. En dan gaat alles wat FC Groningen is gaan naar voren. Zou dit dan de eerste thuisnederlaag van FC Groningen worden in dit seizoen? Vier keer gewonnen, drie keer gelijk. En Ado Den Haag, heel lang geleden dat ze nou een uitwedstrijd hebben gewonnen. Het was ergens in augustus tegen NAC met 2-1. schop wordt genomen. Een beetje laag wordt hij ingezet. Geen goede schop. Adorian probeert die bal nog eens een keer weer in de 16 meter gebied te kop en blijft hangen op de rand van de 16. Het is een heel klein speelveld en nu de counter van Ado Den Haag. Wie is er eerder bij de bal? Het is in dit geval Sivkovic. helemaal teruggespeeld en die bal is nu over de zijlijn gegaan en Ado Den Haag mag eindelijk dus een keer weer gaan ingooien en bovendien weer een blessurebehandeling. Ja, ja, dat pikt het publiek natuurlijk niet in Groningen, maar het is wel slim van ado Den Haag. Ze leiden met 2-1. Even kramp voor Malone. Goal, Eagles, Zwolle, Armal. Ga staan als je eagle bent, ging net door het stadion hier in Deventer. Want Ahead gaat winnen als de laatste minuut van de blessuretijd er nu op zit. Terwijl een hoekschop nog genomen gaat worden door Perk Zwolle. Maar daar gaat niks meer uitkomen. Lijkt het misschien nog wel aan de linkerkant via Klieg. Mag nog even door van Van Boekel, komt de schot van Klieg. Gaat net over de goal heen van Eloy Roman. Dan fluit Van Boekel af. En dan is de strijd om de IJssel beslist in het voordeel van de Ahead Eagles. Die ploeg wint de derby door goals in de eerste helft van Schmid. En Valkenburg en in de tweede helft van Antonia en van der Linden uit een strafschop. Nijland deed nog wel iets terug voor Pek Zwolle, maar het mocht niet meer baten. Go Ahead wint de wedstrijd van het jaar in deze regio met 4-1 van Pek Zwolle. En de derby in Rotterdam. Sparta tegen Excelsior is toch 1-1 geworden vlak voor tijd. Maakte Veldwijk de gelijkmaker namens Excelsior. Het is daar nog bezig. Sparta speelt nog altijd met 10 man. Groningen, ADO, Henk Kok... Prachtig schot zojuist van Van duinen en de Bizot moest die bal uit de bovenhoek boksen. Nu de hoekschot voor ADO Den Haag. Is kort genomen door Gert bij de cornervlag natuurlijk vanzelfsprekend Van ADO Den Haag wil daar tijd winnen. Daar zit Alberg zit daarbij. Daar zit ook de Leeuw bij. En er wordt nog een gele kaart uitgedeeld naar Alberg. Om die altijd even met zijn handjes duwde De klok gaat naar 92,5. Vier minuten minimaal. Wat komt er extra bij? Lange bal van Maar naar Texera. Texera kan die bal niet beroeren. Springt er onderdoor beugels draaien transporteert de bal meteen weer naar voren. Maar uh, Ado Den Haag is hem ook alweer kwijt. Het is Kappelhof. Met een bal naar het centrum van de aanval van FC Groningen komt de bal niet. Maar Groningen blijft in balbezit. Precies op de middenlijn. Het is Wijnaldum, Wijnaldum naar Texera. Texera is klein. Kan er opnieuw wel onmogelijk winnen. Dan moet je een beetje geluk hebben. Dat die bal toevalligerwijs voor de, medespeler, voor de voeten van de medespeler valt. Maar dat gebeurt niet. Groningen gaat wel ingooien. 10 meter van de cornervlag. Weer wordt die bal weggewerkt door Ado Den Haag... Het is bakken, denk ik, die die bal wegwerkt. En dan kan Van Duinen nog eens een keer gaan lopen met die bal. En er wordt probeerd Groningen overtreding te begaan. En dat is dan ook het geval. Want er zit geen voordeel in van ADO Den Haag. Even wachten, Kuzabijuk, af of er voordeel in zat. En nu heeft hij dan uh, gefloten. En dan mag ADO Den Haag de vrije schop uh, gaan nemen. ADO Den Haag, in dit kalenderjaar 15 uitduels niet gewonnen. En nu gaan ze een keertje weer winnen. De laatste overwinning was tegen NAC met uh, 2-1 ergens in augustus. En nu staan ze dus met 2-1 voor tegen FC Groningen. Misschien nog een minuutje. Misschien nog een minuutje. Er gaat, wordt snel ingegooid door Kierm. Die bal wordt achterwaarts gegooid naar uh, Wijnaldum. Wijnaldum naar Bizot. De doelman, ook buiten zijn uh, strafschotgebied. Lang op bal, want er is geen, niet veel tijd meer. En dan komt die bal die komt bij Adorian. En dan in tweede instantie bij de Leeuw. Nee, de Leeuw kan de bal niet uh, goed beroeren. Het was Kiestenbel trouwens. En is de bal bij Ado Den Haag. Van Duinen vraagt helemaal links om de bal. Krijgt die bal ook. Ger wordt overgeslagen, maar Van Duinen zal geen haast meer maken. De klok staat al op 94. 40 minuten en 10 seconden. ADO Den Haag is haardicht, heel dicht bij de volgende uitoverwinning. Dat zijn kostbare punten voor ADO Den Haag. Drie punten voor ADO Den Haag. Dat kunnen ze heel goed gebruiken gezien. De stand op de ranglijks. Het is nu de leeuw. De leeuw naar de buitenkant, naar kierm. De laatste aanval van Groningen in deze wedstrijd. Komt Sivko wedstrijd lang bij Wormgoorn. Nee, die komt er niet langs. Het eindsignaal. ADO Den Haag heeft deze wedstrijd met 2-1 gewonnen. Groningen speelde geen geweldige wedstrijd. Maar de credits gaan uit naar ADO Den Haag. Ze hebben leuke doelpunten gemaakt en ze hebben lef getoond, ze hebben durf getoond. En ze zijn niet gaan verdedigen hier in, het, uh, in de Euroborg. En de omzetting van die twee uh, verdedigers die normaal gesproken in de laatste lijn spelen. Bakker en Malone op het middenveld, dat heeft goed gedaan bij de ploeg van Ado Den Haag, bij de ploeg van Maurice Stijn. 2-1 zegen van Ado Den Haag op FC Groningen. FC Groningen de eerste thuisnederlaag in dit seizoen in de Euroborg. Waardoor Ado stijgt van de 16e naar de 14e plaats in de Eredivisie in Groningen de kans laat liggen om aan te haken bij de top. Het blijft op de vijfde plaats staan. Ahead tegen Pex Zwolle eindigde dus in 4-1... waardoor het verschil tussen die beide ploegen nog maar twee punten is op de ranglijst. PEC staat negende met 22 punten, dan PSV met 20 punten... en Ahead heeft ook 20 punten. Het stijgt naar de elfde plaats. En eerder vanmiddag Heerenveen Feyenoord 1-2. Straks om half vijf Roda Heracles. The in de eerste divisie is Achilles 29 tegen FC Os afgelopen... het werd daar in de slotfase nog 1-4. En Sparta tegen Excelsior is nog steeds bezig. De dying seconds, het staat daar 1-1. De Amerikaanse schaatsters deden het ook dit weekend weer goed... op de 1000 meter in de World Cup. Heather Richardson pakte bij die wedstrijden in Berlijn... haar derde overwinning van dit seizoen. En haar 1-14-51 was goed voor een nieuw baanrecord. Brittany Bouw werd tweede en Rusin Olga Fatkoulina eindigde als derde... Vlak voor Lotte van Beek, die reed een goede 1000 meter... maar moest dus genoegen nemen met de vierde plaats. Bert Maalderink praat met haar. En dan doe je het eigenlijk hartstikke goed. En dan is er Richardson. Ja, dat klopt. Maar... Uh, ik Net zoals eigenlijk een beetje als gisteren... dat, dat het snelle gevoel breekt een beetje. Maar ik ben heel tevreden met mijn laatste ronde. Vooral mijn laatste bocht uh, liep erg goed. 29-2. Ja, nou, het was meer het gevoel gewoon die bij de ronde hoorde. En, uh, ik laat gewoon te veel liggen nu op de eerste 200 meter. Eigenlijk 600 meter zelfs. En... Uh, ja ik denk op het moment dat het, Ritsen rijdt gewoon echt heel hard maar Britney en uh, Olga hadden ik wel uh, moeten hebben maar uh, helaas ja, want op zich had jij een mooie rit uh, de finish ik denk als 10 meter verder was geweest uh, wat je vast je van het voorbij gereden ja, ik denk niet eens 10 ik denk een meter maar uh, helaas het kwam net iets te kort en uh, geen chocolade dit keer maar ja, voor nu ben ik tevreden. Hoe moeilijk is dat trouwens, rijden tegen iemand die meteen heel ver van je wegrijdt. Wat Vat Colina toch eigenlijk deed, omdat zij een andere uh, raceopbouw heeft. Nee, klopt, maar dat is geen verrassing, je weet dat. Dus, uh, Kun je dan rustig blijven? Ja, want ik weet gewoon waar mijn sterke punten liggen. En dat is toch wel, ondanks dat ik nu wat minder snel open, maar altijd wel het laatste rondje. Maar ik, ja, ik denk vooral, als ik naar mezelf kijk, moet ik moet gewoon de eerste 600 meter sneller. En uh, nou, we gaan gewoon door met trainen. En uh, ik neem aan dat voor het ook het hele, dat snappy gevoel er wel is. En, uh, daar heb ik nu al zin in. Ja, en als je dan naar de stand kijkt, of naar de uitslag kijkt... dan zeg je van, van was voor het grijpen. Bo was voor het grijpen. Maar Richardson, die rijdt een seconde sneller. Is die nog voor het grijpen uh, voor Sochi of tijdens Sochi? Uh, dat weet je nooit. Het, het is natuurlijk, uh, Sochi is het pas in februari en het is een heel ander toernooi dan. En ik moet me natuurlijk eerst zelf ook nog verplaatsen. En uh, ja, we gaan het allemaal zien. En, uh, hey, je weet maar nooit. Uh, het, het is nog een paar maanden weg en er kan nog van alles gebeuren. En uh, ja, ik ben nog lang niet in topvorm, dus... Uh, wat dat betreft kan ik nog wel doorgroeien. En als jij in topvorm bent, kun je dat in, uh, in tiendes of in honderdste of in seconde uitdrukken? Bedoel, zit je dan bij Richardson op het moment dat jij in topvorm bent en dan hier zo'n wedstrijd wordt gereden? Uh, dat zou ik niet weten, want dat, uh, dat, dat moet je op het moment zelf zien. En, uh, ik neem dat het ook voor Richardson geldt, namelijk die is vast hier ook nog niet in topvorm. En ik denk dat iedereen gewoon toepiekt naar de Olympische Spelen. Maak je het trouwens zorgen over dat kwalificatietoernooi? Nee hè? Uh, nee, ik moet me wel gewoon plaatsen. En uh, ik denk uh, in Nederland is er genoeg competitie. Uh, maar... Uh, Zoals ik nu naar de eerste paar wedstrijden uh, terugkijk... denk ik dat ik er uh, goed voor sta. Je bent cool, hè? Wat ben je? Cool! Ja, nou, op zich... Uh, ik denk dat je het zo ook het beste kan benaderen. Lotte van Beek kan heel cool op weg naar het Olympisch kwalificatietoernooi. Sparta tegen Excelsior is afgelopen. Het bleef daar 1-1. Slechte zaken dus voor Sparta. Kijk even rechts van mij. Mm -hmm. Geen commentaar. 9 punten nu achterstand. Nee, 8 zijn het er slechts op koploper door Sparta staat op de vierde plaats. Dit is Radio 1. Gert Kluk, om precies half vijf. In Kiev, de hoofdstad van de Oekraïne, zijn honderdduizenden mensen op de been... om te protesteren tegen het beleid van president Yanukovych. Ze zeggen dat Yanukovych een anti-Europese koers onder druk van Moskou vaart. En de straten staan vol met mensen die zwaaien met de vlag van de Europese Unie... en die het Oekraïnse volkslied zingen.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 De Britse koningin Elisabeth reist niet naar Zuid-Afrika... voor de herdenkingsdienst van Nelson Mandela dinsdag. In plaats daarvan houdt ze een unieke herdenkingsdienst in Londen. De lange reis naar Zuid-Afrika is te zwaar voor de 87-jarige koningin. En daarom gaat kroonprins Charles dinsdag naar Johannesburg... samen met premier Cameron en oppositieleider Millebund. Elisabeth houdt in het nieuwe jaar een speciale herdenkingsdienst... in de belangrijkste kerk van Groot-Brittannië, de Westminster Abbey. En het is voor het eerst dat het gebeurt voor een niet-Brit. En dat zijn hoofdpunten. Het weer... Marco Verhoef. Ja, ik heb bewolking in de aanbieding. Hier en daar valt nog wat lichte De maar op de meeste plaatsen is het droog. En lokaal komt het ook een enkele opklaring voor. Nou, dat is het beeld voor vannacht. Koelt het langzaam af naar een graad of 7. Koud is het dus allerminst. En dat is het ook niet morgen overdag met 10 graden als middagtemperatuur. Bewolking in het noordoosten. Misschien nog een spatje motregen. Maar het wordt eigenlijk snel overal droog. En vooral in het zuidwesten breekt de zon af en toe door. De wind waait eh, matig tot vrij krachtig uit een westelijke richting. En neemt in de avond snel af en dan. Vatten we dinsdag en woensdag nog even samen? Dan is het zonnig. De temperatuur gaat alleen wel flink onderuit. Overdag na 5 graden. En in de nacht vriest het licht. Radio 1, NOS langs de lijn. Rodan JC Herakles. Het laatste potje van dit weekend. En die houdt kan. Ook hier in Limburg weten ze wel hoe het moet. In plaats van Seb Blatter. Een keurige, hele fraaie 1 minuut stilte. Ingeleid door Reynold Wiedemeyer, de scheidsrechter van vanmiddag. Nummer 12 tegen de nummer 15. 18 punten voor Roda. 14 punten voor Herakles. En vier keer op rij niet gewonnen. Uh, dat geldt eigenlijk uh, voor beide ploegen. Het is. Uh... Zelfs de laatste twee thuiswedstrijden van Roda niet gelukt om te winnen. En dat uh, valt hier tegen. Simon Chommer, ex-Roda, heeft uh, afgetrapt. En uh, balbezit voor de geheel in het wit spelende uh, spelers uit uh, Almelo, Herakles. Maar meteen neemt uh, Roda over. Balbezit op het middenveld uh, voor Roli Bonifacia Die uh, wel achterin speelt, maar, zeg maar een beetje met de punt uh, naar voren. En Roda wil een beetje aanvallend gaan spelen. Om toch maar eens weer de drie, drie punten in het uh, Parkstad Limburg Stadion te halen. Bal aan de linkerkant. De bal komt voor het doel. Wordt tot hoekschop verwerkt. De eerste kans komt dus voor Rode SC via een hoekschop vanaf de linkerkant. Waar Marjan jan ex-Heracles, de hoekschop heeft genomen. Krijgt hem terug. Hoekschop kort genomen. En dan de bal naar Art van Peppe. Van Peppe bal naar buiten, maar de voorzet uh, komt niet aan, de voorzet van Marc-Jan Vlederes. En dan gaat Heracles in de aanval. En uh, goed ook, want het is uh, Brian Linzen die uh, probeert een uh, medespeler te vinden. Het lukt niet, want uh, Bella Sani wordt niet gevonden. Brian Linzen Limburger, heeft voor alle clubs, behalve Rode SC, gespeeld. Alle uh, profclubs in Limburg, behalve voor Roda dus. En hij speelt nu bij Heracles uit Almelo. Het staat 0-0. Belangrijke wedstrijd toch wel voor beide. Ploegen. Het uh, leuke wat ze hier vinden als Roda wint, dan komen ze uit boven PSV. En dat is toch wel iets uh, waar ze naar uit zouden kijken als uh, Limburgse club die uh, uh, aardig kan voetballen. Want uh, nu hebben we balbezit voor uh, Herakles, maar wordt uh, vastgezet en uitstekend werk achterin uh, leek het uh, te zijn... Van Dijkhuizen. Maar de bal blijft in het voordeel van Heracles. Maar een hele slechte trap van keeper Pasveer. En gaat de bal over de zijlijn? Nee, wordt nog met moeite binnengehouden. Maar het balbezit is voor Roda. De bal gaat weer naar voren. Blijft een beetje in de lucht hangen. En dan uiteindelijk toch uitverdedigd door Heracles Almelo. Een beetje een rommelig begin van deze wedstrijd. Maar dan kun je verwachten tussen de nummer 12 en de nummer 15. 0-0 de stand. Bij de Simcup Cup in Amsterdam is zojuist gezongen op de 200 meter wisselslag bij de mannen. Edwin daar was een Nederlandse kandidaat voor het EK. Heeft hij zich gekwalificeerd? Nee, hij viel zwaar tegen. Zijn naam is Mike Marenze. Hij is sinds juni van dit jaar Nederlands recordhouder op die 200 meter wisselslag. 21-jarige jongen. En ja, hij moest dat Nederlands record even naren om zich te plaatsen voor het EK Langebaan in Berlijn. En dat lukte bij lange na niet. Hij tikte uiteindelijk aan in 2 71 een teleurstellende tijd is dus voor Mike Marissen. Maar het goede nieuws kwam in de afstand die daarna volgde. Dat was de 400 meter wissel bij De Vrouwen. Waar het Wendy van de Zanden, van de Zanden wel lukte om te voldoen aan de limiet voor het EK. Haar tijd van 4.45.85 was ruim voldoende om zich te plaatsen voor het EK in Berlijn. En het was mooi om te zien hoe ze na afloop haar nieuwe coach, Christian Sloof. Want ook zij liep over van Marcel Wouda naar hem. Hoe ze die een innige omhelzing gaf. Het was een succes voor hen beiden. Het is toch maar even kijken hoe dat Uitpak die samenwerking. Nou, dit is een eerste succesje voor Wendy van der Zande, Die zich dus kan gaan opmaken voor het EK. Volgend jaar in augustus wordt dat gehouden. En ze zal er ontzettend blij mee zijn. Ja.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 je sais que ça fait cliché, de dire qu'on n'est pour Zip Mais je veux dire juste pour l'aller Je suis parti sans mentir, sans me dire Qu'est-ce que je vais devenir, stop Ne réfléchis plus, Muggie, stop Ne réfléchis plus, vas-y Parti sans mentir, sans me dire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 ja, zo heel af en toe mag hip-hop op Radio 1 in het Frans: je tire met regimes. Rode JC, Heracles, twee tobbers in het rechterrijtje. Maar wat ben ik daar als Spartaan loers op, Andy? Je kan me voorstellen, Hugo, want ja, ze, ze spelen er toch maar in het uh, mooie stadion. Ik kan niet anders zeggen, het blijft toch een mooi stadion hier. Wel heel koud. En de wedstrijd volgens nog is net zo uh, opwindend als uh, Paris Hilton Slim is. Dat uh, zegt genoeg over deze wedstrijd, want de slechte pases... Uh, hebben we nu wel genoeg gezien. Nu mag het uh, een beetje goed gaan komen. Maar Dijkhuizen verliest de bal weer. En dan kan Heracles, staat overigens 0-0, weer uh, in de aanval gaan. De uh, bal gaat uh, naar voren. Maar ja, weer een hele wilde trap. Komt zomaar in de handen terecht van Philip Courto. De keeper van uh, Rode SC. Die geeft de bal mee aan Kees Luiks. Kees Luiks kijkt om zich heen. En uh, ook weer een hele slechte bal. Helemaal de diepte in waar helemaal niemand loopt van uh, Rode SC. En dus kan de keeper aan de andere kant pas weer de bal oppakken voor Heracles. Heracles, dat speelt uh, zonder D. ...die is uh, geschorst. En opvallend, Kwanza die uh, niet in de basis staat... ...die staat er volgens mij al uh, 121 jaar in... ...en uh, nu dus uh, eventjes aan de zijkant... ...na wat uh, mindere wedstrijden... ...Roda in balbezit met Mitchell Donald. Die heeft altijd goed overzicht... ...dan speelt de bal naar Van Peppe. Van Peppe op eigen helft, bal naar voren... ...naar uh, Nemet. Nemet uh, met uh, wat mensen om zich heen... ...brengt de bal bij Mark-Jan Vlederis. Vlederis naar Nemeth. Nemeth is een aardige actie naar Donald. Donald moet weer op zoek naar een vrije man. Lukt ook. Aan de linkerkant naar Vlederis. Vlederis met een voorzet richting tweede paal. Gaat over Hupperts heen. En ook over de verdediger van... Van Heracles Dorda. Maar balbezit blijft voor Dijkhuizen. Voor Rode EC. Rode EC dat dus uh, in de aanval is. Uh, Herakles heeft het twee keer geprobeerd. Met een schot van heel ver. Dat gekraakt werd. Maar nu dus. Uh, Oeh. Dan gaat uh, bijna Bonaventia in de fout voor Roda. Maar hij herstelt het zelf goed. En brengt de bal breed naar Dijkhuizen. Er gebeurt niet echt heel veel. Uh, en dat is een understatement. Nou nu dan misschien als Bonaventia de bal naar Donald brengt. En Donald is iemand die altijd wel iets leuks in huis heeft. Maar raakt de bal ook weer kwijt. Nee. Het is nog niet goed. Het is nog niet best. Het staat nog altijd 0-0 bij Roda Herakles. Feyenoord won vanmiddag in Heerenveen met 2-1 en Good old Joris Matthijssen speelde een prima wedstrijd en zag zijn ploeg in de slotfase toch nog in de problemen komen. Dat was volgens Matthijssen onnodig. Ja, aan de ene kant wel natuurlijk, als je het eerste half, half uur zo goed speelt, zelfs een kans op 3-0 hebt, ja dan uh, maak het jezelf zeker heel moeilijk uh, die, uh, die, die 2-1 de laatste seconde. Vlak voor rust, ja, dat, dat mag niet gebeuren. Dat is altijd een cliché, maar het nou, ja. mag ook niet gebeuren. En dan maak je het jezelf onnodig moeilijk. Ja, als je 2-0 de rust in gaat, dan, ja, dan, dan is een wedstrijd misschien wel gespeeld. En nu hebben zij natuurlijk weer hoop. Meer dan dat, want ze gaan stormen en jullie komen enigszins onder druk te staan. Maar ik moet zeggen, het was meer schijn dan dat het echt heel erg gevaarlijk was. Ja, dan, je weet als je maar met één doelpuntverschil voorstaat, dat, dat het altijd gebeurt. Tegenstandigheid risico nemen, één tegen één. Logisch, en dan kan altijd een keer een balletje goed vallen voorzitter. Die viel ook volgens mij goed. Een schotkans in de laatste seconde. Gelukkig ging die naast. Maar al met al denk ik dat we verdiend hebben gewonnen. Vorige week wonnen jullie van het PSV. Dat was een hele belangrijke overwinning om het vertrouwen terug te krijgen. En om weer een beetje aan te haken. Vandaag was het weer een belangrijke overwinning om eigenlijk dat te onderstrepen. Kun je het zo zeggen? Ja, dat is ons probleem een beetje. Hè. We winnen de thuiswedstrijden en dan de week op uit verliezen we weer punten. Ja, heel de, week, heel de week heb je al zo'n gevoel van... we moeten dit resultaat en dit goede spel meenemen. En dat deden we ook. Ja, dat we dat nog niet 90 minuten vol kunnen houden... Ja, dat, dat is dan jammer, maar... Uh, oké, okay, we hebben een beetje gemazzeld. Ze hebben wat kansjes gehad. Wij hebben ook kansen gehad om het af te maken. Ja, dan moet je nu alleen maar blij zijn met die drie punten. Uh, ja, dat telt gewoon. En andere ploegen die spelen ook niet zo goed. En pak ook de drie punten en uh, daar hoor je niks over. En wij moeten nou genieten van deze overwinning. Je hebt veel meegemaakt. Uh, heb je het gevoel, op basis van wat je uit het verleden hebt meegemaakt... Uh, dat dit de weg is, de goede weg is die door Feyenoord is ingeslagen? manier van spelen? Absoluut. Absoluut, ja. Wij, wij proberen natuurlijk ook te groeien. We hebben een jonge ploeg. En de ploeg is wel bij elkaar gebleven afgelopen zomer. Nou ja, we weten echt uh, wel de, waar, waar onze tekortkomingen zijn. Daar proberen we aan te werken. Ja, en als je dan het resultaat ervan ziet, dan is dat natuurlijk mooi... En... De laatste weken zien we daar zeker het resultaat van. Goa Diegels FC Zwolle eindigde na een ruststand van 2-0 in 4-1. Doelpuntenmakers Smit 1-0, Valkenburg 2-0, Antonia 3-0, Van der Linden 4-0 uit een strafschop. En Stefan Nijland deed nog wat terug, 4-1. Ronald van der Geer in gesprek met Zwolle-coach Ron Jans. Ron, heeft er uh, eigenlijk geen moment in gezeten vandaag. Ben je dat met me eens? Nou, kan niks anders uh, dan het uh, met je eens zijn. We zijn vandaag gewoon uh, afgetroefd op, uh, op alle fronten. En, uh, nou, misschien dat uh, die strashop dat was een beetje uh, nou, makkelijk uh, gegeven. Maar voor de rest, uh, ook op het resultaat valt uh, weinig op af te dingen. En waar, worden jullie, uh, of waar kunnen jullie dan niet mee omgaan... met de agressiviteit die Goadiekels in het begin in de wedstrijd legt? Nou ja, kijk, je probeert alles goed voor te bereiden... van uh, hoe ze gaan beginnen en het sfeertje hier in, in de Adelaashorst. Zij uh, zetten ons meteen onder druk. Uh, gingen de duels aan, gingen de strijd aan. Uh, die wonnen ze. En wij proberen het maar allemaal maar rustig voetbalend op te lossen. En uh, daarbij waren ze ook heel uh, acted, effectief... met uh, de eerste vrije trap van de zijkant. Uh, die kopte Smit uh, goed binnen. En... Uh, ja, bij een lange bal, drie te en twee aanvallers... kunnen ze hem aannemen en, en, en zomaar binnen tikken. En dan, uh, ja, dan, uh, dan, uh, <laughs> dan worden het moeilijke opgave. Uh, en uh, alle complimenten voor Gohet. Maar wij hebben gewoon de strijd zijn we niet aangegaan. En dat zijn ja, de meest teleurstellende nederlagen die er zijn. Ik had wel eens het idee dat op een gegeven moment kwam er iets van herstel. Hè? Toen hadden jullie veel balbezit in, in de eerste helft zonder overigens echt gevaarlijk te worden. Vanaf dat moment had het wellicht moeten veranderen. Ja, nee, maar dat, uh, dat, dat is al vaker zo... dat we dan in een fases uh, wel aan het voetballen komen. En dan gaat het om, om dat uh, om te zetten in kansen en, uh, en goals. Nou, we hebben misschien één kans gehad... met, uh, met Zijmak die uh, een terugtrek... Uh, een bal van links uh, in het zijnet uh, schoot. Maar voor de rest hebben we daar gewoon uh, te weinig laten zien. En uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat is wel jammer. Maar uiteindelijk elke keer als uh, Gohet dan weer even een schepje erbovenop deed... Uh, dan uh, ja, verloren wij gewoon veel te veel uh, belangrijke duels... En, uh, ja, het is uh, heel simpel te verklaren waarom je dan uh, gewoon van het veld wordt geveegd. Maar er zijn zoveel dingen uh, misgegaan uh, vandaag. En uh, ja, wat dat betreft uh, is het wel heel makkelijk om uh, beter te spelen dan vandaag. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacay game while I check it out? It is too hip for me you dead. Hey mama, you've got a fine. And I wonder, what could be your name? You look good to me, cause all I can see is your fine brown brain. Tell me, how long have you been around? Baby, when did you hit this big town? I wanna scream, cause I've never seen such a fine brown brain. Now, all that I have is a broken down chair.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 About what about your vine brown spray? So crazy about your face. Low Rolls, Diana Rees, Fine Brown Frame. De Swim Cup in Amsterdam is binnen, maar wel met een uh, man die buiten zwemt, toch? Met Ja, dat, dat kan hij ook. Hij kan veel uh, deze Ferry Weertman, want uh, daar hebben we het over. Hij heeft zich geplaatst uh, ook uh, in het binnenbad op de 400 meter vrije slag voor het uh, EK in Berlijn. En dan krijgen we een mooie situatie straks uh, in Duitsland. Want hij gaat er in actie komen zowel in het open water als in het bad. En dan niet alleen op de 400 meter vrij. Gisteren wisten ze zich ook al te kwalificeren over de. 1500 meter vrij. Kortom, Verrie Weertman gaat het druk krijgen de komende zomer in Berlijn. En uh, daar is het dan ook om te doen, want het is een, een echte een jongen die veel kilometers wil maken. En uh, die veel progressie heeft geboekt de afgelopen periode. Hij uh, heeft uh, de omgekeerde stap gemaakt. Hij zat bij Christian Sloof, maar moest noodgedwongen terug naar uh, Marcel Wouda door alle uh, commotie rondom uh, ja, uh, Ranomi Kromu die brak met Wouda. Dat betekende toch een uh, verandering die hij zelf niet zozeer wenste, want hij was tevreden met zijn situatie, Verrie Weertman. Maar goed, ook met Marcel Wouder kan hij goed uit de voeten. Hij is natuurlijk ook een man die met het open water zwemmen een verleden heeft. En hij vaart er wel bij, zou je kunnen zeggen. In dit geval niet in het open water, maar gewoon in het bad. Heeft hij in ieder geval die twee tickets voor het EK in Berlijn te pakken. Roda JC tegen die. Eerste doelpunt. Jawel. Eerste kans. Eerste mogelijkheid. En dan gaat erin voor Rode JC. En William Pluim scoort. En ik noemde Mitchell Donald al in een eerdere flits. Dat is toch wel de man die het overzicht houdt en heeft. En uh, in dit geval ook uh, uh, benutten. Want hij legde de bal breed op William Pluim. En hij scoort het eerste doelpunt van de wedstrijd. Rode JC komt op voorsprong. Goeie schuiver. Keeper. Pas weer is kansloos. En uh, dan komt meteen Rowan door de speaker. Want Rode AC leidt tegen Heracles met 1-0. En eindelijk hebben de 12.781 mensen... want ik heb ze in de tijd daarvoor makkelijk kunnen tellen... omdat er helemaal niets gebeurde, hebben kunnen juichen. Want William Pluim heeft de thuisploeg op voorsprong gezet. 1-0, Roda leidt tegen Heracles. Het is feest in Deventer, want Go Eagles won vanmiddag van FC Zwolle... met Pek Zwolle, beter gezegd, met 4-1. De maker van de 4-0 heet Job van der Linden... en die praat nu met Ronald van der Geer. Je kunt een, een prettige zondagmiddag hebben. Je kunt ook een voortreffelijke zondagmiddag hebben. Dit is er een, hè? Ja, dit is er absoluut één. Het uh, ging perfect voor ons. We wouden inderdaad al vroeg druk zetten, hoog naar voren. En, uh, zodat hun het voetballen daar uh, onmogelijk te maken. En, uh, als je dan binnen een kwartier volgens mij 2-0 voorkomt, ja, dan is dat, uh, is dat fantastisch. Moet je nog lang, maar uh, het begon heel erg goed. en Ik denk dat we daarna ook uh, ja, heel goed stand gehouden hebben. Ja, de nimmer aflatende inzet, hè? want die is er geweest. Vanaf minuut 1 tot minuut 90, jullie strompelden ze wat het veld af. Maar dat is nodig in zo'n wedstrijd? Ja, dat is absoluut nodig. Ik bedoel, met het steun van, van zo'n publiek, uh, dat ga je ook wel, moet ik zeggen. En uh, nou ja, wat ik zei, gesteund door die, door die 2-0 voorsprong. Uh, ja, dan, dan weet je dat je gewoon vol aan de bak moet ook... Uh omdat je, ja, hun na rust waarschijnlijk wat anders gaat doen. En uh, nou, ik denk dat we het vertreffelijk gedaan hebben. bijna niks weggegeven. En uh, gewoon dik en dik verdiend gewonnen hebben. En dan die wedstrijd zelf, hè? Ik bedoel, men heeft het er al weken over. Die datum is omcirkeld op de kalender. Hoe, hoe leven jullie daar naartoe? Ook met dat gevoel van dit is uh, ja, de aardsvijand. Ja, natuurlijk. Ik heb hem uh, vorig jaar in de beker inderdaad gespeeld. En je ziet dat het gewoon gigantisch, uh, gigantisch leeft hier. En, uh, de datum was bij mij inderdaad al heel lang bekend. Uh, maar ja, we moesten afgelopen woensdag nog tegen tegen Eric les spelen. Dus uh, ja, vanaf, uh, vanaf donderdag konden, konden we de knop op zolder zetten. En, uh, nou, ik denk dat we ons goed voorbereid hebben. En uh, ja, dat het vandaag wel gebleken is dat we een fantastische wedstrijd hebben gespeeld. Kun je een beetje uh, met ons delen het gevoel dat je hebt als je achter die penalty staat... en uiteindelijk die vierde en aan alles volste illusies een einde maakt? Hoe voelt dat? Ja, fantastisch. Uh, ja, bij afwezigheid van Kolder uh, kon, uh, kon ik mooi die penalty nemen. En uh, toen die viel, uh, wou ik hem ook maar wat graag nemen. Uh, gelukkig uh, kon ik het doen. En uh, ja, bij, bij 3 of 4-0, inderdaad, dat is nog wel een verschil. Bij 4-0 is het uh, ja, eigenlijk echt over. En... Uh, ja, daar, gaat, daar komt er wel wat los inderdaad. Dat was, uh, was een fantastisch gevoel. En uh, als je ziet hoe die mensen dan allemaal te tekeer gaan, ja... Het was mooi. FC groningen in Den Haag werd na een ruststand van 0-1 1-2. 0-1 werd er door Michiel Kramer. 1-1 door Johan Kappelhoff. En 1-2 door Tom Beugelsdijk. Jeroen Elshoff in gesprek met de matchwinner, Tom Beugelsdijk. Ja, die ontlading naar je goal was natuurlijk geweldig. En daar sprak uh, heel veel uit, toch of niet? Ja, het was een ontlading. Ik bedoel, dat was de, de beslissing... En, uh, ja, dat is geweldig. tijd geleden heb ik gescoord, dus uh, heerlijk. Even los van je persoonlijke ontlading. Ik denk dat er ook qua teamontlading wat in zat. Want wat waren jullie hier aan toe, hè? Ja, tuurlijk. Uh, we, waren, we snikten naar die, uh, naar die overwinning. En uh, ja, dan ga je naar Groningen. En dan uh, ja, wordt het lastig. Uh, en uh, ja, we doen het heel goed. Uh, we krijgen uh, veel kansen, denk ik. Uh, we komen één 0 voor. Ik denk dat we het eerder moeten beslissen. En uh, dat doen we niet. Kom je op 1-1. Ja, dan uh, dan, dan moet, je, moet je iedereen weer op scherp zetten. En dan uh, zie je natuurlijk een paar kopjes uh, ja, die denken, wat gebeurt hier? Maar ja, uh, gelukkig uh, maken we 2-1 en uh, we winnen die pot. Die hebben uh, eigenlijk op zijn ADO's alles erin gegooid vanmiddag. Uh, strijd, werklust, kracht. Uh, ja, waar kwam dat vandaan? Was dat ook iets van frustratie van de afgelopen week... dat die, ja. dat die overwinning tegen Heerenveen in de laatste seconden werd weggegeven? Ja, ik denk het ook wel. Uh, maar het uh, ja, uh, werd ook tijd dat we een keer punten gingen pakken... En, uh, ja, wat vooral opviel is dat we vandaag voor elkaar door het vuur gingen. En we speelden niet onze beste wedstrijd. De ene maakte een foutje, maar de andere knapte top. En ja, dat, dat, dan zijn we gewoon een hele, hele goede, sterke ja, ploeg. Dan kunnen we van iedereen winnen. Maar als we dat niet doen, dan kunnen we ook van iedereen verliezen. Is dat het probleem dan misschien? Dat, dat, dat dit kennelijk uh, ja, te weinig naar boven komt nog, dit seizoen? Ja, dat denk ik wel. En uh, ja, je hebt ook wel uh, soms uh, wat ongeluk natuurlijk. En je hebt ook je slechte wedstrijden erbij. Maar vandaag uh, vond ik wel, uh, ja, alle puzzels, uh, puzzelstukjes uh, ja, zaten goed. Ja, tien minuten voor tijd wordt het 1-1. Denk je dan niet van, uh, oh, daar gaan we weer? Ja, dat dacht ik zeker. En ik, uh, ja, je kijkt om je heen, uh, kopjes omlaag. En uh, ja, dan moet je toch uh, zeggen, jongens, kom op, uh, kop op allemaal. En uh, ja, uh, die 1 en uh, niet meer tegen. En dan, ja, dat we ook nog die tweeën maken, dat is uh, geweldig. Ja, jij en Wormgoor, dat is een aardig duo als jullie meegaan met, uh, met hoekschoppen. Uh, gokte je erop dat hij eronder doorging? Die bijzot, want het is natuurlijk ook uh, niet goed gekiept. Uh, nou ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik hoor van iedereen dat hij eronder ronddookt. Maar ik zag niet eens dat hij eronder doordookt. Ik lette puur op die bal en die bal kwam. En uh, ja, knik hem gewoon. Behoorlijke knik ook. Ja, dat was een lekkere knik. Ja. Nou mooi, geniet er maar van. Ja, dat ga ik doen. Hartstikke Moeten we er nog bij zeggen dat Tom Beugelsdijk geboren is in Den Haag? <laughs> nee. Lekker hè? Ja. Heerlijk. Fijn, fijn dialect. Rodiët C, Herakles, uh, Andy. Af en toe is het uh, uh, Comedy Capers nu ook weer een bal teruggegeven door Kees Luijks langs de keeper. En die keeper, Courto, kan de bal met moeite tot hoekschop uh, verwerken. En uh, dus een hoekschop voor Herikles. Maar Herikles staat wel 1-0 achter tegen Rodi SC. Roda wel een tegenvaller te verwerken gekregen als die hoekschop voor het doel komt. En die kan ingetikt worden, maar wordt niet ingetikt. Jeutje, wat een kans zeg voor uh, uh, Jeroen Veldmaat die mee was naar voren. En meteen is Hupperts weg aan de andere kant. Hupperts 1 tegen 1. Met tegenover zich Doorda. Hupperts in het strafstopgebied. Gaat langs Doorda, Schiet. En schiet hem er niet in. Omdat de keeper pas weer met zijn linkerbeen de bal nog kan tegenhouden. Tegenvallen voor Roda. Want Vlederis moet met een, ik denk, Liesbessure... Het veld uit. Geblesseerd dus en wordt vervangen door Mark Huscher voor Rode SC. Ook een ex-Herakliet. Uh, en uh, hij staat dus nu in het veld. Eerste wissel gehad. Ook één doelpunt gezien. Het doelpunt van Pluim na 16 minuten. Betekent dat Roda daarvoor staat tegen Herakles. Het loopt tegen vijven zometeen in ons laatste uur de round-up van al het voetbal van deze middag. En dan gaan we ook naar het buitenland voor de overzichten van onder meer Engeland en Italië en Spanje. En we gaan natuurlijk ook terugkijken op de divisie. heerenveen Feyenoord eindigde vanmiddag in 1-2. Groningen-Ado werd ook 1-2. En Goa Eagles tegen Paxvolle eindigde in 4-1. Roda JC tegen Heracles is na 25 minuten spelen 1-0. En in de Eerste Divisie eindigde Sparta tegen Excelsior vanmiddag in 1-1. En werd Achilles 29 tegen FC Os 1-4. We zijn zo direct terug, ook nog met schaatsen. Het laatste onderdeel van de World cup wedstrijden in Berlijn... is de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Met namens Nederland verwachten wij... Wust en Ter altijd elkaars concurrenten, nu samen in de baan. Okay. Exclusief in Studio Itzerda. Oké, okay, goed. Jumke, wat vond jij van deze accordeel?